Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hulke. Mix Marathon. Hulke Boersma. Slam. Ja, dit is leuk, back to back bij ons in de mix. Alex Wen en Notre-Dame. Let's go. In the, uh, you and me. Music. Let me tell you something about house music No matter where you come from, for in my house, we are all free, one nation, God's children, coming together in the spirit of house, feeling children, house music can make you do things, in-house met uh, taggy vibes, back-to-back, -back. een meer uh, retro sounds met uh, wat meer stevige house invloeden. Dat is een lekkere combinatie, vonden ze zelf ook al, daarom uh, gezamenlijk bij ons in de DJ-bud. Alex van, samen met Notre-Dame. We stonden al uh, in de grootste clubs ter wereld, van Amsterdam tot Mykonos, van Ibiza tot Las Vegas. En nu dus uh, gezamenlijk bij ons. Tijdens de pre-party van je weekend. De Slam X-marathon. Alex Wan en Notre Dame samen in de mix. Wat zijn je plannen voor het weekend? Drop het vooral hè? via de Slam. -hub. Leuk om van je te horen. En je begint je vrijdag met de meeste beats hier bij Slam. Slam, Slam, Mix Marathon. De grootste DJ is 24 uur lang in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Notre Dame en Alex Wijn, nou, goed je erbij bent. Michelle, die stuurt. goedemorgen Hielke. Wat is dit lekker zeg. Ik zit helemaal mee te zwingen in, uh, in mijn werkbus. Diego, even de groeten doen aan de Linsen collegas Iedereen luistert altijd de Slam Mix Marathon. Nee, goed op te horen. Werk ze daar, laatste dagje van, uh, van de week. En Dennis die stuurt het weekend. Begint hier met een illegale party. Zoals elk weekend. En zo horen we het graag bij de X Marathon. Nou, begin van de week lukt het nog met een dubbele espresso. Op vrijdag heb je wat sterkers nodig. En dat doen we op een auditieve manier. We geven je de beste beats ter wereld. 24 uur lang in de mix. We zijn nog maar net begonnen. Hè. We gaan door tot 6 uur morgenochtend. Met de grootste dj's in de mix. Nu dus Alex Wijn en Notre-Dame, tot 11 uur in de mix. Op vrijdagochtend. Goedemorgen, welkom bij Slam. Dit is de pre-party van je weekend. Op de wegen zien we één lange vertraging. Die staat op de A20 richting Gouda tussen Kruiswijk en Kortland Aquaruct. 53 minuten daar. De verbindingsweg is daar afgesloten. Het verkeer wordt daar omgeleid. En dat betekent gewoon 53 minuten langer luisteren naar de Slammix-marathon. Onderweg naar je weekend met Alex Wen en Notre-Dame. Tot 11 uur bij ons in de mix. Goedemorgen. Het is 21 november. Slechte dag voor Bitcoin bezitters. Bitcoin flink onderuit gegaan. Niet zo laag geweest sinds april dit jaar. Onder de 72.000 euro per Bitcoin. de echte Bitcoin liefhebbers zeggen dan buy de dip. Hè. Nu moet je bijkopen. Dat is geen financieel advies van mij. Laat ik dat er even bij zeggen. Maar goed, zonder, uh, zonder downs, geen ups, hè, zeggen ze ook wel. Dit is uh, sowieso gaan naar de maan met de uh, beats van Notre Dame en Alex Wijn. Jordan. tot elf uur in de mix. Kom bij je vrijdagochtend, kwart voor elf. En dit is de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon. Met uh, later nog onder andere hier op de line-up. We hebben Rehab, Vintage Culture, Joe Corey, Alok en Nicky Romero. De volledige line-up check je op slam.nl. Zometeen vanaf elf uh, uur bij ons in de mix. De man die bekend staat om zijn dirty groovy basehouse... Stef D'Acambo, we meteen vanaf 11 uur. Dit zijn de laatste paar minuten van Alex Wijn en Notre Dame in de Slam X Marathon. You feel it, To set, waarvan we niet wisten dat we hem nodig hadden, maar wat ongelooflijk lekker! Notre Dame en Alex Wen yeah. in de Slim X Marathon. Flip die zegt, wat een heerlijk setje was dit! Echt genoten. Jeroen die zegt, ik krijg bijna zin in werken van deze set. En uh, Arthur checkt in in de sportschool. En wat een lekker setje was dit. Echt goed om te horen. En blijf erbij, we zijn nog maar net begonnen met de Mix Marathon. De grootste DJ's in de mix. Met zometeen hier even gast erop met Mr. Step da Campo. Zometeen hier bij Slam. De Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.